5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Voor de tweede dag op rij is het aantal coronapatiënten op de intensive care gedaald met 32. Er liggen nu nog 346 patiënten op de IC. Dat is 36% minder dan een week geleden. Volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg is die daling sneller dan de afgelopen drie weken. Het officiële dodental als gevolg van het virus is de afgelopen dag toegenomen met 27. Dat meldt het RIVM. Het totale aantal coronapatiënten dat is overleden staat nu op 5670. En verder zijn er 54 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het partijbestuur van Denk legt zich neer bij de uitspraak van de beroepscommissie... dat fractievoorzitter Azarkan ten onrechte uit de partij is gezet. Het bestuur onder leiding van medekamerlid Usturk... schrijft in een verklaring dat het royement is teruggedraaid. Binnen de fractie van Denk is maanden aan machtsstrijd aan de gang. Azarkan en voormalig lijsttrekker Kuzu liggen overhoop met Usturk. Als gevolg van die ruzie ontnam het bestuur van Denk Azarkan... het lidmaatschap van de partij, maar dat besluit is nu per direct nietig verklaard. In Duitsland is de voetbalcompetitie weer hervat nadat die maanden stil lag vanwege de coronacrisis. Om half vier begonnen vijf wedstrijden in de Bundesliga zonder publiek. Het is de eerste grote Europese competitie waar weer wordt gevoetbald. Voor spelers, trainers en journalisten gelden voorzorgsmaatregelen. Er mogen maximaal 300 mensen in en rond het stadion zijn. Een deel van het centrum van Steenwijk is afgesloten en ontruimd door de politie. Er loopt een arrestatieteam rond omdat er iemand gezien zou zijn met een wapen. Mogelijk is er een verband met een schietincident van afgelopen nacht daar in de buurt. Een man uit Zwolle raakte daarbij gewond. Na behandeling in het ziekenhuis werd hij aangehouden. Het weer veel bewolking. In het noorden kan een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. Vanavond trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar 1 tot 5 graden. Morgen wisselend bewolkt en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. Er staan momenteel geen files. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Zijn eigen stem op elke stijg klonken weer, van al Jeruzalem.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 Welke stijger klonk een neer, van Pallia's of Jeruzalem, heel en drie bestond nog meer, maar ieder had zijn eigen stem. Heeft zijn draai gevonden Heeft een draai gevonden Laat hem staan op ZFM Ontmoet er oude vrienden, kameraden geef een hand. Ondertussen in dat cafeetje. Be, be, be, be, be be. Schenkt de waard zijn trouwe gasten en komt het feest al wat op gang. Net als vroeger, als we strijden, je die, je die, je die, die, die. zullen wij de bekers vullen, en als poeders proosten wij op het leven en de vrouwen. Zal het gersten nat weer vloeien, tot het echt niet langer kan. I'm De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het potvloed, je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. Hey, hey, hey, hey. Ik geniet met volle teugen, circuit, strand of de kroeg. Droomend in de duinen, een feest tot morgen. Iemand gedacht. Ik weet zit bij mijn bloed. Hoort is het woord. Hier is het allemaal. We delen dat gevoel. Hier spreekt het.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 Gaan. nee laat me nu niet lopen, nee laat me nu niet staan. Ik wil jouw brandweermanda zijn, ik wil al jouw benen, brandjes blussen. Ik wil jouw brandweermanda zijn en wil je ook zo graag eens kussen. Als ik jouw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 ik wil jouw brandweerman wel zijn En wil jou ook zo graag eens kussen Als ik jouw brandweerman mag zijn <laughs> www.zfmzandvoort.nl Het mm, is lekker warm, oh darling, when we are together I kiss you to platter, oh sweetheart, oh darling, I love you Hij was nog jong toen hij zijn land verliet Zij bleef alleen, dat deed haar veel verdriet zijn liefde was voor haar toch niet te blussen, maar die grote zee die zat ertussen en op een dag kreeg zij van hem een brief. Kwam. Hij had geschreven, schat, waar je op letten moet. Een man met een gitaar en een grote cowboyhoed. Opeens zag hij een lachend ogenblik. You. Yeah. And in oude Amsterdam snel gelegen aan het ei leven zij daar vrij en blij Ron in gepoetste blikkies vreemde vogels met hun stikjes, uit de mond de wolken rook sliepen zij op oliestook spiedikouw op met een tanden geen parkeerplaats meer voor handen en dan sta je op de stoep glijon door de hondenpoep ja het is dan druk genoeg op de straat en in de kroeg waar Bolle Jans een biertje hijst en de jukebox vrolijk reist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 Haring Chrysnaas op de dam, duwen in je hand een briefie, hoe je happy leven kan. Zo te zien, en volgens mij zijn ze zelf niet zo blij. De Haringman staat op zijn stekkie met een bleek vertrokken bekje. Eet hem nou maar op meneer met die walmen van verkeer. Neem u echt niet in de maling, is het zo gerookte paling.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 you are surpridin bexin Wat een dikke! jongens, weten niet, hè? Want dat gewoon komen, Ze heeft m'n lekker gezond. Op hoge hakken. Zo'n hekel aan dat carnaval.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 Wat ik hebben wil een mooie nieuwe zonnebril. Dan maak ik nooit de bliksfree op het stand. Kijk die mooie meiden staan. Ze kijken mij verlangen aan. Ze willen ook zo'n stoere zonnebril, en loop ik op de boulevard voorbij. dan fluiten ze en lachen ze naar mij. Weet je wat?